De woorden van de minister vielen helemaal verkeerd... in de voormalige Nederlandse kolonie. In een brief aan zijn Surinaamse ambtgenoot noemt de blok... die uitspraak nu aanstootgevend... en hij erkent dat hij zich in te scherpe bewoordingen heeft uitgelaten. De Britse politie heeft twee Nederlanders aangehouden voor drugsmokkel. Ze zouden met hun zeiljacht een partij kook naar Newlin in het zuidwesten van Engeland hebben gebracht. De partij heeft volgens Britse media een straatwaarde van 200 miljoen euro... De veertiende etappe van de Tour de France is gewonnen door Omar Vril. De Spanjaard kwam in Mel en Mande solo over de streep. Tom Dumoulin, Chris Froome en gele truidrager Geraint Thomas kwamen zo'n twintig minuten later binnen. Dumoulin verloor wel acht seconden op de nummer vier in het klassement Roglic. Het weer, vooral in het oosten en zuidoosten, kan er heel lokaal een regen- of onweersbui vallen. Verder licht tot half bewolkt. Landinwaarts blijft het nog lang warm. Morgen geregeld zon en droog en het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM verkeersupdate. Verkeersupdate. Chris Bakker van de ANWB. Er staan geen files. In cirkel Zandvoort.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 Zin in Zandvoort Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, de Euro Breakdown. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no, no, no, no future at all. They wanna keep, keep, keep us out, can't hold us down anymore. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. When we hit the bar What they don't know, no, no, is we don't, don't care. We're gon' keep it on, keep it on, go. Een ander soort lijstje. En dat betekent maar één ding. Want waar zijn we nu? In your seat de Be to Ja, natuurlijk. We zijn bij de Euro Breakdown. Het is 7 over 7. We zijn er weer. We en zijn en er. Ik ah. heb achter microfoon twee en drie. Ik ben niet meer alleen. Yeah, yeah. Hey, oh. Heerlijk. Party, party, party. Oh. De tent staat er vol en het is weekend. Harry, pompen maar. Jongens, jullie horen het. Ik heb, ze, ik heb ze weer bij me. Dus jongens, dat betekent ook maar één ding. We gaan je moeder gaan weten weer spelen vandaag. Ah, uh, uh, lekker. <tops> Heerlijk. Heerlijk. You are a huge nerd. Woep, woep, woep, woep, woep. Ja, zeker. Heerlijk, jongens. Ik heb er zo'n zin in. We ja, dat is te horen. Uh, we hebben een, een, een zomerstintje aan de lijst gegeven. Ik denk, we gaan het toch eens even over, over een andere boek gooien. Vorige week hadden we de, de Euromix eigenlijk. Nou, hadden jullie bij moeten zijn. Wat was echt lijp. We waren we niet bij. f ootje, echt ootje. Naar wie? Naar wie? Ja, naar, naar na, jezelf. Na, na, na, na de gevallen helft die, die er niet bij is helaas vanavond. Tim, die is, uh, is uh, Tim Zekoemans, Die wordt terug. Hij kon niet meer over staan van zijn Die wordt, wordt teruggesleurd uh, door uh, de Greenpeace. Tim, als je dit hoort, het spijt me. Maar je hebt hem wel een klein beetje verdiend. Jongens, we hebben een heel gevuld programma, de Hero Breakdown. De nieuwe versie komt aan. We hebben net de Jonas Blue eh, met Jack and Jack en Rise hebben we geluisterd. We gaan nu gelijk door naar de nieuwe plaat van Sam Veld, Moe en Karma. En dat is Down for Anything. En ik kan je wel zeggen, vandaag ben ik down for everything. You, you are the reason I, I the world is here for me, to get away. Oh, like we do that day. You said, you wanna go for a little ride I said, I'ma be right there with you You said, I wanna go up a little ride. Terug. Ja, ja. Lekker. Heerlijk. Jongens. Ja. Weet oh, je wat wij gaan doen, jongens? Nou, nah. vertel. We gaan het weekend eens even bespreken. Oh, oké. Okay. Hmm. Heerlijk, heerlijk. We gaan gewoon eens even dat weekend eens even voluit bespreken. Want we hebben jullie een, ik heb jullie een paar weekenden moeten missen. Ja. En uh, ik wil even een, van ieder een korte samenvatting wat uh, jullie hebben gedaan. En de tijd gaat nu lopen. Nou... Ik was vorige week doodziek, want het weekend ervoor was ik naar een festival geweest. We are electric. Jazeker. Het was uh, heel levendig en het uh, was uh, echt, echt heel wild. Heel... Leuk weekend gehad, ja. goed naar de kloten, heel gesopen. Ja. Wat heb Lekker. je allemaal gedaan, dan weet je het nog? Nou ik heb wel gaten in mijn geheugen, maar ik... <laughs> <laughs> voor het, zeg maar ik weet dat ik zaterdagochtend wakker werd om een uur of zeven omdat ik mijn tent uit werd gezweet. Ik heb mijn tent echt perfect neergezet voor het zonnetje. En toen ben ik maar gaan bierpongen en toen is het zuip eigenlijk niet gestopt, sinds tot maandagmiddag. Leuk, ah, lekker, lekker man. Heerlijk. Heel uh, goed. En jongens, dit ja. weekend, uh, Patrick, Patrick, jij mag ook nog even mag samenvatting Mag ik ook even geven? Ja. Jij ja, mag een samenvatting Ik geven. mag. Nou, ik heb gewoon de hele week gewerkt. Lekker in de zon. Lekker scheppen. Dus vrijdag. Scoopie koep, <lacht> erbij. Nee. Uh, ja, vrijdag lekker <lacht> En vrijdag lekker naar huis rijden en dan krijg je een belletje en denk van ja, je moet werken. Oeh. <lacht> Ja, ja, ja, En uh, ja, dat was mijn weekend tot nu toe. Lekker. Ja, dus ik uh, moet zeggen, ik ben het hele weekend vrij geweest. Jij doet nooit wat in het weekend. Nee, ja, op zich wel. Ik ben, vorige weekend ben ik ook gewoon uh, diehard uh, arbeider uh, geweest. Dat, dat, dat zeker. Maar uh, ja, ik heb dit weekend op het strand gezeten en ik was gewoon zwaar want Ik moest in mijn eentje mijn zandkasteeltje afbouwen. Oh. Ja, mijn dochter uh, die ging, die, die, die, die vond de Pringleshippies belangrijker dan het afmaken van het zandkasteeltje. Ja, dus, meestal jij eten ook lekker hè? Nou ja, ze heeft wel de priority. Ze heeft wel de priority. Ja, als ik ben, heb ik het zandkasteel afgemaakt. We hadden nog een paar. Uh, toeristen naast zo zitten, Italianen en die stonden op een gegeven moment Oh, how cute! En die hebben een foto gemaakt van mijn zandpasteel <laughs> Dus misschien doe ik volgend jaar wel mee aan het EK Zandculturen Culturen? Zand... Uh, Sculptuur Sculptu Ah joh, is ook een cultuur joh Dat is ook een cultuur Ja. Nee, maar misschien doe ik daar uh, wel, uh, wel volgend jaar uh, aan mee Dus uh, uh, het was echt, echt kunst, kunst op zijn uh, hoogte. Hij vertelt ja. nu dat hij het heel druk heeft in het weekend hè? Maar ja. straks gaat hij tegen zeggen Ja, ik ga vanavond lekker op mijn bank zitten en gamen ja dat is het niet nee dat, ja. uh, ik, ik, ga, ik ja. weet nog niet wat ik ga doen maar ik zit eigenlijk wel ik zat eigenlijk een beetje op te twijfelen maar wat vinden jullie van als we gewoon even was afsluiten want we hebben elkaar natuurlijk lang niet, met z'n drieën niet gezien eigenlijk dat ja. we gewoon nog even een biertje hebben gaan dus we gaan naar de kloten vanavond nee. nee ik heb de auto oh. bij me ik heb de auto bij me maar dus die kan je thuis zetten niet. ja Hé, <laughs> trouwens je kan nog vanaf hier uit lopen. Ja. Dus ja gewoon gratis parkeren hier nee ik moet, ik moet, ik moet de volgende dag moet ik om tien uur moet ik gaan vertrekken moet ik naar een dolfinarium toe maar dan kan je naar nee, nee je ja, auto toe lopen of fietsen ja ja met nou, een zwangere wat vrouw wat en, een, goeie die, en een peuter nee maar je, je kan de auto die... voor hen ophalen ja met je brakkers <laughs> weet je hè uh, ja Okay. Ik zeg doen. Ja, maar... ik ook. Ik vind, ben er helemaal mee eens. Het is goed voor je lijf. We als het wel bij eentje houden. We, we, we, weet, weet, weet je wat het wordt morgenochtend? Zelfs, ik, ik ga het niet doen, maar stel, hè, dan zou het dit dus worden. Ik ja, ik fail. dat gaat ja, nog ja, gewoon ja, in ja, worden. Ja. Hey jongens, we gaan straks weer gelijk door naar wat nieuwe platen. We hebben het weekend trauma's besproken. We hebben om half acht gaan we voor het eerst dus door de nieuwe lijst heen van de Euro Breakdown. En uh, ja, ik kan je wel zeggen, jullie hebben waarschijnlijk al een verschilletje in de nummers al gehoord. Uh, heel veel oude nummers die je eigenlijk in eerste instantie hoorde, die zitten er niet meer in. Er zullen nog een paar nummers tussen zitten die herkenbaar zijn. Maar ik vond dat het tijd werd voor een zomerstintje aan de Euro Breakdown. Aangezien we daar toch nu middenin zitten. Dus uh, ja, zodoende. Hey, uh, we gaan uh, gelijk uh, door, want uh, een artiest uh, die zeker terug is gekomen... natuurlijk in de Eurobreakdown, maar ook uh, ja, niet onverwachts... is David Guetta, want die heeft natuurlijk ook weer een, een plaat gemaakt... met, uh, met Showtek Your Love. David Geta, Your Love samen met Otek, lekker. Otek is <laughs> ja, Dit was even een speciale uitspraak. Otek, oh, heerlijk, jongens. Ja, ja. We hebben weer nieuws, heb ik ook begrepen. Oh, de nieuwsrubriek is ook weer terug. Aha. Wat fijn. Die hebben wij. En het nieuws is. Deze ja. is voor Patrick. Maar dit is dus niet de eerste keer dat zij uh, wordt aangeklaagd. Ik heb het voor, vorige week was er dus ook een stukje waarop zij... Uh, zij heeft dus een, ja, een carrière verwoest. Nou, maar dat, dan moet je de uitzending van vorige week even terugluisteren. Want dat, dat item weet ik niet meer precies. Maar TeleSwift uh, wordt dus opnieuw uh, ja, voor de rechter gesleept door het bedrijf uh, Swiftlife. De naam van haar app, Swiftlife, zou namelijk dus van hen gestolen zijn. Patrick Benotte, die de eenmanszaak runt, raakt bloed. Zijn bedrijf heet al sinds 2007 Swiftlife. En Taylor zou nooit bij zijn bedrijf hebben aangeklopt om gebruik te maken van die naam. Hij ondervindt daadwerkelijk schade van de app van de zangeres. Niet alleen zouden klanten in de war raken, ook ontvangt hij dagelijks mailtjes van fans. En zij denken dus dat help.swiftlife.com bij de app hoort. Of in ieder geval een e-mailadres is dat naar de hitszangeres dus toeleidt. Uh, Taylor wil met, uh, dus met de app haar fans nog meer aan haar binden. En ze krijgen via de applicatie toegang tot exclusieve foto's, filmpjes. En die kunnen daar dus ook naar muziek van de zangeres luisteren. Het is uh, ja, op dit moment nog niet bekend wanneer de Canadezen zich in het uh, beklaagde bankje moet melden. Allemaal mailtjes sturen naar help.swiftlife.com dus. Of ze echt Taylor Swift is. Oh, arme man jongen, die wordt ah. Nee, ja, maar gestoord. dit slaat toch nergens op? Ik bedoel, het is haar achternaam. Dat, dat... Ja, maar het is wel zijn bedrijfsnaam. En, ja, maar als, uh, het, ja. als het haar achternaam is, dan is het wel een ander verhaal denk ja, ik. Maar ja, maar je moet alsnog copyright, zit ook natuurlijk wat op hè. Uh, en Taylor ja, Swift is niet alleen maar entitled op haar naam uh, natuurlijk. Ja, klopt. Nee, klopt. Okay. Dus ja, heel eerlijk, ja, ik, ik, ik snap de beste man wel. Mika die heeft ook uh, de zongres van, van uh, uh, Grace Kelly, uh, Big Girls You're Beautiful. And, and, Heel veel andere platen die hij heeft gemaakt, die is dus ook uh, nog een keer voor de weg geslepen omdat hij kennelijk dus zijn artiestennaam van een ander artiest zou hebben, hebben afgep afgepikt, gepakt. Oh. En hoe is dat afgelopen? Nou eigenlijk dat, dat, dat is met een sister afgelopen uiteindelijk. Dat, uh, ik dat denk is, dat dit hetzelfde gaat uh, ik, ik denk het ook wel, maar ja, dat, dat moet gewoon netjes opgelost worden. En uh, ja, Of Taylor Swift gaat uh, buigen, ja, we gaan het meemaken, if she's gonna bend, maybe she's gonna break. Dus ja. We gaan okay. het meemaken. We gaan het, uh... Uh, uh, ondertussen gaan we ook weer door naar een ander artiest. Want om half acht is het alweer zover. Want dan gaan we dus een nieuwe versie van die Urban Breakdown doornemen. En um, we gaan eigenlijk een artiest er erbij pakken die ik uh, tot nu toe eigenlijk nog niet eerder heb uh, gedraaid hier. Oh. Maar uh, ja, waarvan ik wel heel erg blij ben dat hij erin staat. En dan heb ik het over uh, Sonny James, Ryan Marciano. En uh, eens even kijken. Uh, die gaan Savages voor ons doen. Wat, wat we zonnig! Savages, Ryan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 Jongens, het is half acht en dat betekent maar één ding. We gaan de nieuwe versie van de Euro Breakdown doornemen. Hou je vast, we gaan beginnen bij de nummer 40. En op nummer 40 hebben we Don Diablo, Anthem, We Love House Music. En op 39 hebben we Rise met Jonas Blue. Op plek 38, Down for Anything, Cara featuring Sam, Sam Veld. Feel My Needs, Wise, staat op 37. En op plek 36 hoorde je natuurlijk net ook weer voorbijkomen. Your Love, David Guetta. Op plek 35, Remember Who You Are van Firebeats. En Down On Love van Yellow Claw, Claw. Staat op plek 34. Savages, Sunry Sonny James en Ryan Machano. Op plek 33 en op plek 32 hadden we El Bandolero met Gabri Fines. When I Grow Up, Wiz Khalifa, Dimitri Vegas en Like Mike. Staat op plek 31 en op plek 30 hebben we Be Yourself van Good Luck... Daar gaan we ook nu naar luisteren. We zien jullie, je horen jullie straks weer bij de Eurobreakdown. Bereid je maar voor, want het wordt een hete zomer. Still living in the midnight sun. I asked her honestly how she keep the shimmer that was in her eye, or find the energy to live us free and never let a moonlight. She said, "Be." Deze was echt lekker Shine and Light, jongens. Dat was hard, well and wild styles. Ik wow. vond het een lekker plaatje. Wat een lekker track. Heerlijk en waar zijn we? De zaterdagavond zinder met de allergrootste Europese hits. Dit is de Euro Breakdown. Ja, inderdaad, daar Bang. zijn we heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Het is Breakdown, Hauk yeah. ja, en Patrick. Ja, ik ben er oh. ook. <laughs> dat het stikt van uh, de feesten en de festiviteiten, uh, dat weten we. Maar we dat hebben stinker. nog twee nieuwtjes voor jullie. Dat klopt. Ja, ja want, uh, kom maar door. Ja, want jij gaat niks doen natuurlijk, hè? Nee. Nee, uh, nou, <laughs> we kennen allemaal uh, onze enigste echte lovezanger uh, Jason Moraes. Uh -huh. Die heeft uh, aangekondigd dat hij uh, een Europese tour gaat maken. En dan komt hij op 3 maart volgend jaar komt hij in het Amsterdamse Avals Live terecht. Kijk. Heb ik zin in, ik ga erheen. Nee. De 41-jarige huh? zanger brengt op 10 augustus zijn zesde studioalbum No uit Want dat album was Have It All, de eerste single En inmiddels verscheen eerder deze maand met Might As Well Dance een opvolger Tot het einde van het jaar toert hij door de Verenigde Staten Waarna hij op 26 februari zijn eerste van vijf Europese shows zal geven in Wenen Op 3 maart staat hij dan in Amsterdam Ook komt hij in Berlijn, Keulen en Parijs te staan In 2008 maakt hij met I'm Yours zijn top 40 debuut Daarna kwamen ook Lucky, Make It Mine en I Won't Give Up. Die ik en Mike net heel gezellig hebben gezongen met z'n tweeën. In de top 10 terecht. That's how we roll. De laatste single werd uiteindelijk ook zijn grootste hit in ons land. Logisch. Kijk. Want wij kennen hem ook. Ja, sowieso. Ja, Jason Rest. Goed, goed bezig. Hey, dan hebben we er nog eentje. We hebben nog eentje met een uh, powerful voice. Jessie J die brengt haar Rose Tour op 3 december naar... Uh, uh, ...ook weer het Amsterdamse AFAS Live. Uh, de volgende op de release van haar vierde studioalbum Rose zal Dus de Britse schrijver en zangeres dat het album meenemen langs de podia. De nummers op Rose zijn, uh, zijn mij... Uh, ...ik zing mijn dagboek op een melodie. En zo, dat heeft ze dus eerder verteld dus over het album. De 30-jarige brak dus in 2011 dus door met Price tag Met B.O.B. voor wie het nog weet. Um, en daarna kwam ze ook binnen Nobody's Perfect. Domino vond ik ongewaar. Vond ik echt een knaller. Bang bang. Die hebben dus in Nederlandse top 40 zijn ze heel hard terecht gekomen. Ook volgens mij vrij lang nog blijven hangen. En uh, naast haar eigen werk is Jessie ook uh, succesvol met nummers voor artiesten zoals Miley Cyrus, Justin Timberlake. En Jessie J was eerder dit jaar nog te zien op Pinkpop, waar ze met haar uh, optreden heel veel lof heeft geoogst. Uh, de kaartverkoop dus ga er klaar voor zitten, want die is dus al van start gegaan. Die, uh, gaat, uh, die is gisteren van start gegaan om 10 uur s ochtends. dus wil je hierbij zijn voor haar uh, Rose Tour op 3 december? Ga dan heel snel naar Ticketmaster toe en eens even kijken, wat kost een kaartje? Weten we dat ook toevallig? Kunnen we dat achterhalen? Nou, op zich, ik vind het een nette prijs. Je hebt uh, uh, de normale ticket, maar je hebt ook de ticket met annuleringsverzekering. Met annuleringsverzekering, die prijs geven we gewoon door de bs 46 euro en 95 cent kwijt. Dus dan heb je ook de kans om het te kunnen annuleren. Hm. Dus, okay, als je toch een normale wil. prijs zonder annuleringsverzekering is 44 euro. Dus heel eerlijk, voor die 2,95 euro, 95, ja. zou ik die annuleringsverzekering erbij pakken. Uh, ja, sowieso. Jongens, dus Jesse J komt hier aan en Jason Mraz komt ook nog onze kant op. Wij gaan ondertussen gaan wij weer verder met een stukje Your Breakdown. Want Jack Jones die heeft natuurlijk in de Your Breakdown, de vorige lijst, heeft hij dus, um, met het nummer Breathe, daar dus in gestaan. En ik heb nu een hele andere van hem, waar hij dus met Mabel en The Rich Kid heeft samengewerkt. En dat nummer is onder andere Ring Ring. If you take me out tonight I uh... Find my truth I just wanna say Thank you Leaving to find my soul Told her I had to go And I know it ain't pretty When our hearts get broke Too young to feel this old Watching us both turn cold Oh I know it ain't pretty When two hearts get broke Yeah I know it ain't pretty When two hearts get broke Someday we'll sit down together Write a paragraph, but then I delete the message Think about you like a pastime I could cry you a river, get you baptized Or I wasn't ready to act right Used to always think I'd get you back right They say that things fall apart We were gonna move to Brooklyn You were gonna study art but Love is just a tool to remind us who we are And that we are not alone When we're walking in the dark I hope someday we'll Het is weer zoveel jongens, het is 10 voor 8 geweest. Ondertussen bijna 8 voor 8. En we gaan beginnen met de nummer 30: Be yourself van Good Luck. En shine the light. Hij en Hartwell zijn op 29. Op 28 hebben we Pick Up en DJ Co's. En op plek 27 Ring Ring Ring van Mabel, The Rich Kid en Jax Jones. Op plek 26 answerphone featuring Xing en Bane en Bane Ranks. En These Days hoorde je natuurlijk net Jazz Glenn, Macklemore, Dan Kaplan. De Naked Remax met Rudimental erbij. Nevermind Dennis Lloyd staat op plek 24. En op plek 23 hebben we Won't Hold Me Down... met van Brennan Hart, uh, Gravity Remix. Body Loud and Luxurious vind je op plek 22. En op plek 21 vind je Born To Be Yours van Kygo. En op 20 hebben we een, een oude bekende eigenlijk van de, van de Euro Breakdown. Hij heeft uh, een plaat gehad die uh, zeker een kleine tien weken op, uh, op nummer 1 heeft gestaan. En dat was, uh, dat was Post Moment Rockstorm. Hij staat nu op plek 20 met Better Now. Would've gave you everything, you know I said that I am better now, better now I only say that cause you're not around, not around You know I never meant to let you down, let you down Would've gave you anything, would've gave you everything oh, oh, oh. I did not believe that it would end, no Everything came second to the band oh You're not even speaking to my friends, no You know all my uncles and my aunts, oh no. Now I see you dress up with the socks you don't like And I'm rolling, rolling, rolling, rolling With my brothers like it's Jonas, Jonas Johnny. Drinking Henny and I'm trying to forget But I can't get this shit out of my head You probably think that you are better now, better now You only say that cause I'm not around, not around You know I never meant to let you down, let you down Would've gave you anything, would've gave you anything pretty cool i was so broken over you life it goes on what can you do i just wonder what it's gonna take another foreign or bigger change because no matter how my life has changed i keep on looking back on better days you probably think that you are better now better now you only say that cause i'm not around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 Ja, voel je je dan beter? Vraag je af. Nee. Gaat het dan ook beter? Nee. <laughs> Post Malone, ben hoorde je net. Zat op nummer 20 in de Euro Breakdown. Wat kan die man ook verdrietig klinken, hè? Ja, hij kan heel verdrietig klinken. Maar ik moet zeggen, ik was eerst eh, wel echt... Normaal, ik heb het al, denk ik wel eens eerder gezegd. Ik was anti-Post Malone. En eh, ja, dat is wel heel erg veranderd. Ik vond Rockstar van, Rockstar van het niet zijn beste nummer. Maar nummers zoals Psycho, ja, Better Now, dat, dat vind ik persoonlijk best wel een goede plaat. Dat heeft hij goed gedaan, absoluut. Nou, daar mag, kan ik niks slechts over zeggen. Jongens, het eerste uur zit er alweer bijna op. En uh, we gaan ons al langzaam opmaken voor het uh, tweede uur. Want we hebben natuurlijk weer drie tips die we gaan bespreken. En uh, Patrick heeft een tip, Quinten heeft een tip, ik heb een tip. Zee ligt nog op het strand. Sorry Tim. You earned it. You earned it. Nee. Tjong. Um, <laughs> maar ja, in ieder geval. Uh, we gaan in ieder geval. Dus de tips gaan we begin. Uh, gaan we gelijk uh, iets naar achter gaan. Die gaan we mee aan de slag. En um, we gaan natuurlijk ook uh, MC Vlaffel weer uh, welkom heten. En we gaan natuurlijk. Je moet het maar weten spelen. Uh-oh. Ja. Uh -oh. Ga jij de vloek verbreken vandaag Patrick? Tuurlijk. Ga jij de vloek ben verbreken? Ben ja, dat gaat makkelijk. Want ja, voor de mensen die, die, die, die, je moet het maar weten, een beetje hebben gevolgd... ...die zullen ook wel weten dat Patrick af en toe een beetje pech heeft. Hij is zelfs in zijn eigen uh, klasse... Hé, hey, waarom vergeet je dat ...is hij verslagen. Uh, ja, omdat nou ja, dat, dat was wel, wel legendarisch. Ja, oké, okay, dat is waar. Ja. En uh, ja, wij willen ook even bij deze melden dat wij een vacature hebben uitgezet. En uh, dat is dus uh, de volgende vacature. De vacature van uh, uh, uh, uh, co-host. En... Um, Koffiedame, komen ook in koffiedame. Nee. Ja. Ja. Wij zijn op zoek naar een, een, een, gezellige, een gezellige vrouw. Uh, en dan, ja, ja. Ik ga er geen leeftijd aan hangen. Maar denk jij daar nou een beetje... Hè? Ik heb een radiostem. En ik kan hartstikke gezellig meelullen. En ik wil die jongens ook nog af en toe eens even van een bakje koffie voorzien. En zoek jij nog naar een vriend die Patrick heet? Ja. <laughs> Oké. Okay. Zoek, zoek jij nog naar een vriend die Patrick heet? Of misschien Quinten? Ja, ja dan... Ja. Uh, ja. Nee, even voor de geheim. Maar we zouden het hartstikke leuk vinden om in ieder geval een vrouwelijke, vrouwelijke co-host er erbij te hebben. Dus ik ga gewoon nog een keertje de oproep doen om uh, dit programma weer een beetje uh, jeu te geven. Dus ja, ja jongens, ja. voel je vrij, voel je vrij, meld je aan. Als je iemand kent die denkt, nou, die moet hier zeker bij zijn, nou, dan, dan kan dat helemaal. Ik zit in de tussentijd zit ik ook even in de app van Quinter, Quinter ja. te lezen. <laughs> Quinter die heeft, uh, WhatsApp heeft hier geopend uh, op de pc... Dus, het uh, is een privé-schending uh, dit. Uh... Ja, ja, luister, in, in het kader van, uh, van de, van de privacy-wetgeving vind ik dat je eigenlijk tijdens het programma niet eens je, je WhatsApp mag openen. Ah, don op. man. Ja, dan moet <laughs> je mag gewoon op En het dan RPG. <laughs> dus ja. Ja, ik vind dat, dat vind ik wel weer een beetje jammer. Uh. Nou, helaas. Ja. Dus nou, ja. Ik leef op technologie. Ja, ja. Dan, wij, wij, ook, wij ook. Als we geen technologie zouden hebben, dan zouden we hier, hier uh, niet, zitten. Uh, niet zitten. Inderdaad. Dan was het allemaal nog een uh, mancave-niveau geweest. En dan... Uh, Daar ben je toch nog, maar. Ja, sowieso. Sowieso. Man Cave number one. 1, you know it. As man Cave boys, DJ Man Cave Mike. Zeker, man Mike. Zeker. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dus ja, we hebben in ieder geval genoeg voor jullie klaarstaan. Um, en uh, ja, jongens. Blijf lekker luisteren. Ja, ik zou zeggen, mm -hmm. blijf inderdaad lekker luisteren. Wij gaan uh, straks uh, lekker een heerlijke, paar heerlijke tips en platen voor jullie draaien. En ja, gaat Patrick, je moet het maar weten, winnen. Zeker, gaat zeker. hij die bandvloek breken? Gaat hij het voor elkaar krijgen?